W: Dag en nacht en wij daar tussen van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. We zijn op zoek naar chemische vrouwen. Naar wat voor middelbare school gaan Hindoestanen eigenlijk? En u hoort het laatste nieuws vanuit Tunesië. Voor de live muziek zit hier nog steeds Jeroema Arnold. Welkom terug bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Kasper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaarden. En wilt u met ons communiceren? Dat kan via Twitter. U kunt naar ons berichtje sturen via... @redactiewnl of gebruik de hashtag WNL. Bellen mag ook. U kunt de redactie bellen op 0800-1121. Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Al deze roemruchte clubs vallen in het niet. Bij Terek Grosny. En vanaf vandaag heeft Ruud Gullet de eer om deze Tsjechische club te trainen. Corpot werkte drie jaar als assistent van Dik Advocaat bij Zenit Sint-Petersburg. En dus kent hij de Russische competitie als de beste. Goedendag, meneer Pot. Goedendag. Terek Grosny uit. Is dat altijd lastig? Ja, dat is heel lastig. Dat is, uh, dat is een gebied dat. Uh... Wat dan niet als het veiligste stempel staat. Ja, want wij, wij kennen het Tchernië eigenlijk vooral van de burgeroorlog... en niet zozeer van het oogstredende voetbal. Um, hoe, hoe is de sfeer als u daar zo'n uh, wedstrijd moest uh, spelen? Nou, die is best wel gespannen. Want uh, je komt toch in een gebied waar uh, veel aanslagen zijn... waar veel uh, extremisten zitten... Uh, die, uh, die, die het niet uh, echt positief gedoeld hebben op, uh, op de Russische regering. En dus ook alles wat er dan naartoe komt, ja, die moet je toch uitkijken. Wat voor club is het? Ja, het is een, een, een doorsnee-club, een middenmotor in de, in de Russische competitie... die niet echt aan de weg timmert. Misschien willen ze dat nu wel gaan doen, maar niet alleen met een trainer lijkt me dat... een. Uh is uit, dan zou je het toch ook wel een of andere aan spelers moeten halen. en ik weet niet of de spelers interesse hebben, de topspelers om daar naartoe te gaan. Nee, maar waarom heeft zo'n zo trainer als Ruud Gullet daar dan nou wel interesse in? Ik denk dat zijn salaris wel een. Uh, dat zal geen struikelbocht geweest zijn. want Zit er veel geld in, uh, in de chatchange voetbal dan? Uh, nou, er zitten natuurlijk altijd van die. Uh, dat heb ik bij Ruben en Kazan ook. En dat hebben we bij meer van die clubs. Daar zitten natuurlijk altijd mensen die ontzettend veel geld hebben. Dat heb je in Rusland. Uh, oliemagnaten, oh, eh, dat heb je daar. Er eh, zijn echt hele rijke mensen. He, heeft u ook zoveel verdiend dan? Nou, ik heb niet te klaar gehad. Okay. Zeggen. <laughs> Kijk, nou, zo ook ik wel graag. Lekker ondernemerschap, heerlijk. Maar als er, als er niet zoveel geld is uh, voor transfers... of als er weinig interesse is... hoe gaat hij dan uh, die club naar de top brengen? Nou, dat vraag ik me ook, want dat zal niet meevallen. Ik, ik, hoop, ik hoop dat het hem lukt, want het is een hele rare event, Ruud, maar Ik hoop dat hij een goed vervolg aan zijn carrière als trainer kan geven. Maar het zou niet mijn eerste keuze zijn, eerlijk gezegd. En, en, en het zou niet kunnen dat hij het een uh, sportieve uitdaging vindt? Ja, ik weet niet of dat een sportieve uitdaging is. Als je alles op een rijtje zet, dan uh, denk ik dat het uh, niet, met uh, sportief niet zoveel te maken heeft. Wat, wat heeft u voor, voor herinneringen aan Terry Grosny? Nou, mijn, mijn herinnering was dat een keertje daar moesten we spelen. Hè, dat, uh, we zaten in een heel klein hotel en dat werd helemaal omringd door de soldaten. Met geweer in aanslag. Dat er geen uh, nou ja, zeg maar, uh, extremisten bij kon komen. Kan je in zo'n sfeer dan een, gewoon een voetbalwedstrijd spelen? Is dat wel doenbaar? Ja, nou, dat, dat schijnt dus wel te gaan. Ze zitten gewoon in de competitie en ze spelen daar thuis waarschijnlijk dan. En dat komt mij op kunstgas ook nog. dat is ook niet zo, uh, vind ik ook al niet zo prettig. Maar misschien uh, zijn thuis heel moeilijk te verstaan. Dat is wel zo. En hoe komt dat? Is dat de, de aanhang? Dat zal met de aanhang te maken uh, hebben, ja, met misschien ook toch wel een beetje de, de, de stemming daar. En, uh, en misschien ook wel een speciale, dat kunstgas, dat, kunstig, dat uh, kan allemaal uh, helpen om die gast uh, nog meer te motiveren om te winnen. Ja, en de angst voor mannen met, uh, met uh, geweren uh, ja. langs de lijn. <laughs> dat zou kunnen, ja. dat, dat heb ik toen niet gewerkt, moet je, je zeggen. Dat het publiek is gewoon, uh, dat, is normaal. dat zijn normale mensen zoals we dat allemaal zijn. Maar uh, het rampgebeuren ram alleen is, uh, is, toch, ja, is toch anders dan dat wij gewenig zijn. Oké, okay. nou, dank u wel uh, voor uw uh, herinneringen uh, ja ook, aan deze club, Terek Rosny. Dank u wel, Korpot Hallo, dit is Gordon en ik luister nooit naar nog steeds wakker Nederland. Ben je gek of zo, idioot? Nou ja, dat is hartstikke jammer. Maar uh, u daar thuis aan de andere kant van de radio, u luistert wel. En misschien zit u wel met deze prangende vraag. Waarom zijn er zo weinig vrouwelijke handen aan de reageerbuisjes? Nou, geen nood, want daar komt binnenkort verandering in. De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot internationaal jaar van de chemie. En daarmee moet het aantal vrouwen in de chemische sector meer onder de aandacht komen. Wereldwijd aten chemische vrouwen vanochtend hun dagelijkse broodje kaas samen aan één tafel. En ook Maaike Kroon, de jongste hoogleraar scheidingstechnologie in Nederland, was bij dat ontbijt aanwezig. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, scheidingstechnologie, dat heeft niks te maken met als je het niet goed met je vrouw kan vinden? <lacht> nee, nee, nee. Dat heeft dus heel erg niet mee te maken. Nee, het gaat om, uh, om chemische mengsels en... Uh... Uh, een chemische meestal, daar wil je graag één component uit, uh, uit afscheiden, dus uit zuiveren. En dan de vraag is, hoe doe je dat zo efficiënt mogelijk? Vanochtend dus een uh, gezellig ontbijtje om de vrouwen in de chemie meer onder de aandacht te brengen. Zet dat zoden aan de dijk, zo'n ontbijt? Uh, nou, in zekere zin... Uh, ...denk ik niet dat het, dat, het, dat het zo aan de dijk zit op die manier. Maar het is wel echt leuk om eens een keer een vrouw te zien... ...omdat ik altijd alleen maar met mannen werk. Dus uh, normaal gesproken uh, zijn alle collega's zijn bijna allemaal man... ...en als ik in een vergadering zit, dan ben ik vaak de enige vrouw. En het is best wel eens dus leuk als je gewoon s ochtends eens een keer... ...met allemaal dames uh, aan het ontbijten bent. En waar, waarom is het zo'n mannenwereld? Ja, dat heb ik mezelf ook uh, heel vaak al afgevraagd. Waarom, waarom zijn er zo weinig... Uh vrouwelijke eh, chemici en eh, vrouwelijke chemische technologen. Um, ik, eh, ik zou het niet precies weten. Ik denk dat het al, al begint op de middelbare school. Hè. Bij de exacte vakken kiezen meisjes toch minder vaak eh, techniek of eh, exacte vakken dan, dan jongens. En dat zet zich op universiteiten alleen maar verder voort. En eh, hoe hoger je in de functie komt, hoe minder vrouwen er overblijven. En dan de logische volgende vraag. Waarom zouden er meer vrouwen in de chemie moeten? Waarom is dat nou, belangrijk? Ik denk dat het gewoon goed is voor een werksfeer. Dat je een situatie hebt waarbij je en mannelijke en vrouwelijke collega's hebt. Dus het lijkt me verreweg het leukst. Uh, in plaats van dat je alleen maar een werk hebt met, uh, met alleen maar mannen om je heen. Of, of dat je alleen maar werkt met alleen maar vrouwen. Dat is, dat is hetzelfde naar mijn idee. Het lijkt me ver, verreweg het gezelligst als je, als je een groep collega's hebt. Een mannelijk en gedeeltelijk vrouwelijk. Ja, dat klinkt heel gezellig, maar zijn er ook nog bepaalde eigenschappen... die vrouwen hebben, die mannen niet hebben... die van pas kunnen komen in de chemie? Ja, nou, ik denk zeker dat uh, een gemengd team... tot de beste resultaten leidt. En uh, als je inderdaad een complex probleem gaat oplossen... dus een scheidingsprobleem is vaak uh, vrij uh, lastig... dan heb je verschillende invalshoeken nodig... en verschillende expertise's. En de vrouwen zullen misschien op een andere manier... naar eenzelfde probleem kijken dan mannen. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel nuttig is... als je een uh, wat meer... Uh, Gemengder team van collega's. Heeft u daar een voorbeeld van, van hoe, uh, hoe vrouwen dan anders naar een chemisch probleem kijken dan, de man dan mannen? Nou, op dit moment niet specifiek, maar ik, ik denk wel dat uh, uh, de ene mens wat praktischer is voor instelling, andere wat, wat theoretischer te maken kijkt. Uh, uh, sommige mensen makkelijker verbanden leggen, uh, uh, andere mensen wat dieper erop ingaan. En uh, ja, natuurlijk kan het een man of een vrouw zijn, maar ik denk in, in het algemeen dat gewoon een gemengd team vaak tot de. Uh, meest slimme oplossingen komt. En ik denk dat daar ook uh, diversiteit bij hoort. Dus ook mannen en vrouwen. U bent 29 jaar, de jongste hoogleraar in de chemie. Hoe is dat om als uh, jonge vrouw in zo'n uh, ja, mannen, misschien wel neurderige mannenwereld uh, te werken? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind uh, het hartstikke leuk om les te geven en om onderzoek te doen. En uh, ja, wat mijn leeftijd betreft, uh, ik sta op zich relatief nog dicht bij, uh, bij de studenten. Dus ik uh, ik weet vaak nog wel wat er speelt en ik weet ook dat mijn studententijd is niet zo heel lang geleden. Dus wat dat betreft denk ik dat ik makkelijker les kan geven dan sommige van mijn wat oudere collega's, voor wie het al wat, wat langer geleden is. Nou, hartelijk dank voor uw toelichting en veel, veel succes met het vinden van meer vrouwen in de chemie. Dank u wel, Maaike Kroon, de jongste hoogleraar scheidingstechnologie in Nederland. Tot ziens! Het is elf minuten over drie. Het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En het is tijd om weer eens lekker naar wat muziek te luisteren. Wij hebben daar iemand voor uitgenodigd. Dat is Jeroema Arnold. Jeroema, uh, welkom nogmaals. Hallo. Uh, ben je nog een beetje wakker? Ja. Je krijgt al koffie van onze redactie en zo. Ja, ik heb er goed voor me gezorgd. Inderdaad. Oh nee, dan is het goed. Uh, we hebben even wat over jou opgezocht natuurlijk. En op internet er staat dat jij in de puberteit een angst hebt ontwikkeld om te gaan zingen. Oh god. Dat, waar waar uh, komt dat vandaan? Eh... Uh? Uh, Nee, het, ik was gewoon net als elk jongetje. Uh, kreeg ik op, maar ik kreeg het vrij vroeg. Ik kreeg het op mijn twaalfste. Kreeg ik zo van, uh, weet je wel, uh, presenties op de middelbare school. En dan uh, Jeroen, maar ja, ja, weet je wel. Uh, en dan. Um, was mij aangeraden om, uh, om dan te wachten met, met zanglesnemen... totdat dat normaal was geworden. Maar het werd niet normaal bij mij, dus... <laughs> dan ga je stiekem toch zingen, en dan, maar dan blijft hij uh, een beetje... Nee, maar dat is verder dat is geen angst. Maar dan, uh... hoe, hoe heb je dat overwonnen? Nou ja, ik was maar gewoon met... Uh, en al was ik uh, toelating gaan doen op het conservatorium. En toen, uh, toen heb ik daar gewoon geleerd dat dat met techniek te maken had. Maar het wordt in je hoofd denk je gewoon dat dat op een gegeven moment hoort of zo. Dat dat weg moet gaan groeien. Maar toen uh, eindelijk was me verteld dat dat gewoon een trucje was. Is, uh, is goed kunnen zingen, is dat uh, nature of nurture? Is dat uh, aangeboren of aangeleerd vind jij als zangleraar en zanger? Um, um, goh, ik denk dat het uh, heel veel met uh, talent en aanleg te maken heeft. Maar er is natuurlijk gewoon ook een techniek. Het probleem is dat sommige mensen die leren dat in één minuut, weet je wel. Die, die, die pikken dat gelijk op en iemand anders moet er tien jaar voor zwoegen. Maar ik ben wel de professionele mening toegedaan... dat, ja. <laughs> dat iedereen uh, moet kunnen leren zuiver zingen. Ja, dan krijg ik goed betaald natuurlijk. <laughs> goed, nou, ik gaan, moet mijn beroepstak in stand houden. <laughs> ja, natuurlijk. We gaan naar uh, luisteren uh, hoe jij dat hebt geleerd. Ik zou zeggen, ga weer uh, oh, lekker ja. uh, achter je, je keyboard zitten... Ja. Um, want, uh, ja, ga je gang. Want uh, uh, ja, live muziek, dat is toch altijd lekker zo in de nacht. En uh, nou, dat, volgens lekker. mij uh, komt er weer zo'n mooi nummer aan. Het, uh, Only You Baby, Jeroema Arnold, hier live op Radio 1. knew you waking up was something I had to do and nothing in my day to look forward to with no love to give just felt sorry for me that things were not going my way then you came into my life like opening the curtains letting the sun shine inside i just gotta say i never felt this way before only you baby Baby, Jeroema Arnold, live hier op Radio 1. En straks speelt hij nog een nummer voor ons. U luistert daar Nog steeds Wakker Nederland. Veel ouders kiezen ervoor om kinderen te plaatsen op een school... die past bij hun levensovertuiging. En nou, kennen we in Nederland al christelijke scholen... en islamitische middelbare scholen. Maar er is in Nederland niet zoiets als een hindoe-middelbare school. Tijd om daar verandering in te brengen. En Gert Rosma is bestuurscoördinator van de hindoe-scholen in Nederland. Goedenacht. Een, een pakkende naam is er in ieder geval al bedacht, de Hindoehavo. Havo. Ja, is een mooie alliteratie, ja. Wat vindt u daarvan? Uh, van de naam of van het verschijnsel? Nou, van, van in dit geval de naam Hindoehavo. Havo. I, I, nou, het klinkt mooi, maar of het nou uh, Havo of VWO wordt, dat moeten we allemaal nog even zien. Dus het is een uh, mooie naam, maar. Misschien dekt hij niet helemaal de lading. Ja, hindoe VWO dat allitereert natuurlijk lang zo lekker niet. Nee, dat is ja. Even voor de duidelijkheid: er zijn wel vijf hindoe basisscholen in Nederland. Waarom zes al? Oh, ook goed. We hebben de vijf. Ja. Uh, waarom is er nog geen hindoe middelbare school? Uh, de, de, dat is een goede vraag. Uh, daarvoor is toestemming nodig van de minister. En uh, daarvoor moet een heel proces doorlopen worden. En de gemeente moet meewerken, want uh, we willen de gemeente Den Haag vragen om dit initiatief te tonen. En er zijn verschillende manieren om tot een VO te komen. Je kan een bestaande school overnemen of je kan een hele nieuwe school beginnen. Want uh, hoeveel hindoes zijn er in Nederland? Uh, we schatten ongeveer zo'n 200.000. Oké, okay. dus dat is wel genoeg animo voor een, uh, voor een eigen school. Er zijn in principe uh, genoeg mensen uh, die... een, een die kinderen kunnen hebben om hun school te vullen. Ja. Want waar gaan die kinderen nu dan heen? Die gaan nu naar de overige scholen van, wel, van alle andere denominaties. Maar hebben die daar een probleem mee? Uh, die hebben op zich uh, geen probleem daarmee. Maar als je katholieke scholen hebt, als je Baslims hebt... dan heb je ook het recht om een hindoe school te hebben, volgens mij. En stel, ik stuur mijn uh, kind naar uw uh, toekomstige hindoe school. Wat voor lessen krijgt hij of zij dan? Dan krijgt hij alle andere... Uh, of Precies dezelfde lessen die uh, hij of zij krijgt op een andere school. Alleen uh, op deze school wordt, uh, worden natuurlijk ook de hoogtijdagen gevierd. En wordt godsdienstonderwijs gegeven, maar dan in de hindoe filosofie. En uh, u, u heeft het initiatief nu uh, gelanceerd. Is dit een serieus plan of is het meer een, een proefballonnetje, denkt u? Nou nee, het is, het is uh, wel een serieus plan... Besturen, de besturen van de scholen spreken er al langere tijd over met elkaar. En uh, er ontstaat nu ook langzamerhand politiek een draagvlak in Den Haag, waar de grootste concentratie Hindoes van Nederland woont. Dus het is meer dan een uh, proefbalon. En wat ik me eigenlijk afvraag, uh, zou ik als, uh, als rechtgeaarde atheïst, zou ik mijn kinderen ook uh, na, naar zo'n Hindoestaanse school uh, mogen sturen? Nou, oh, het is een, een Hindoeschool. Hindoeschool, hindoe ja, sorry. Ja. Dat mag niet. Uh, hmm. De basisscholen. Kijk, we hebben een basisschool in Amsterdam, daar zitten 35% niet hindoe's op. Dus iedereen is welkom. Ja. En wanneer verwacht u de eerste concrete vorderingen? Wanneer wordt de school geopend? Nou, uh, we zijn dit jaar aan het onderhandelen. Dan hoop ik begin volgend jaar een, een aanvraag in te kunnen dienen. En dan uh, is het afhankelijk van hoe snel de minister besluit. Uh, dat zou dan twee jaar zijn. Uh, voordat we zouden kunnen beginnen, of uh, de gemeente Den Haag of een van de andere schoolbesturen moet zeggen... we hebben nog een nummer, een brinnummer klaar liggen, dan zouden we heel snel kunnen beginnen. Dan zou het binnen een jaar, anderhalf gerealiseerd kunnen worden. Oké, okay, maar voorlopig moeten we het dus nog even afwachten. We moeten nog even wachten, ja. Okay. Dank u wel, Ger Rolsma, bestuurscoördinator van de hindoescholen in Nederland. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, u heeft er weer een hele week op moeten wachten, maar het is weer zover. Tijd voor het nieuws dat niet in het nieuws was. Dus ga lekker achterover zitten en laat u meevoeren naar het nieuws uit onze provincie. We beginnen in Den Haag. Daar hebben de hoerenlopers behoefte om na de daad te plassen. En omdat er geen geschikt urinoir is, doen ze dat maar in de portiek van een flatgebouw. En dat betekent schoonmaken. Waar doen doet u het nou per dag? Uh, nou, niet alleen dit... Want de gang dweil ik natuurlijk ook. Uh, gelijk dan. met een stuk of zes keer. Erg veel schoonmaken. Dus uh, voordat ik s morgens weg, het ligt er al plas. En als ik terugkom, ligt het er weer. s'avonds ligt het er. Maar na jaren van schoonmaken. wil deze mevrouw wel eens beloond worden. voor al dat harde werk. En ze eist dan ook een schadevergoeding. Wat ik gebruik heb: angloor, dweilen, emmers, uh, trekkers. Uh, en ook als ik ziek lig, één keer per maand heb ik zware migraine... ik ben spiegelziek, moet ik het dus ook doen. En ja, dat gaat me te veel worden. Ja, nou ja, onze lijkt eigenlijk een, een urinoir de meest constructieve oplossing. Snel over naar Gelderland, daar heeft een vrouw een heldendaad verricht door een bijzonder dier te redden. Een vijf jaar oud volbloedpaard, zwaar verwaarloosd in Hongarije. En zijn baas wilde hem verkopen aan een slager in Italië, die het paard zou verwerken in de salami. Natuurlijk een meer dan nobele daad. Ik denk alleen niet dat het paard zich heel erg serieus genomen voelt. Hoi! Hey. Hoi, vindt het. Goezie, poezie. Voorzichtig. Goed zo. En er is ondertussen wel een mooie band ontstaan tussen paard en eigenaar. Ze voelen elkaar helemaal aan. In Hongarije werd het paard gebruikt voor zwaar werk... en is het dier ernstig mishandeld. Ook is het paard sterk vermagerd... en staat het ook al lang niet meer goed op zijn hoeven. Nog meer dierennieuws, dit keer uit Rotterdam. Daar kwam een exotisch dier op bezoek. Ik loop even weg en ik kom weer terug. Komt de schipverdraal van uh, Eiverus aan. Dat is de pingwing. Tja, de pingwing. Nou, ze zeggen, er zit de pingwing achter die grijper. Ik ga kijken. En jawel, daar zat hij. En wat? Pingwing. pingwing. Als een pingwing in de opperlop. En, op. en nou weer een pingwing. Dus ja. Een pingwing. Een pingwing in zin zeggen ze. Een pinguïn. Nou, zo, zo zien ze allemaal een vogeltje. Ja, volgens mij gaat het hier om een pingwing. <totstutters> een bizarre situatie natuurlijk, maar gelukkig blijven de havenmedewerkers er humoristisch onder. Je krijgt de indruk na zeehondjes nu ook op pingwings. Ja. Het, uh, het wordt toch wat hier? Als je het niet erg ja. dan ga ik gewoon naar binnen. Want als staat dood dat er ook ijsberen komen. <totstutters> Lang kon hij niet genoten worden van het diertje. Als een ware handsklok verdween hij weer. Plons. Plons. En toen was de, ja, toen was de weg. U hoorde fragmenten van RTV West, Omroep Gelderland en RTV Rijnmond. En tot zover. Nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het is vijf minuten voor half vier. U luistert naar nog steeds Wakker Nederland van Omroep WNL op Radio 1. De revolutie is aan de gang. De interim regering is al na één dag weg. En de vrouw van de verdreven president heeft tijdens haar vluchtpoging nog eventjes 50 miljoen dollar gestolen. Het is kortom homilis in Tunesië. Ook Tunesiërs in Nederland volgen de ontwikkelingen met belangstelling. Marzouk Lehiba is oprichter van de Tunesische Vereniging in Haarlem. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u zelf nog familie of kennissen die daar uh, in het geweld zitten? Ja hoor, ik heb een paar vrienden die, uh, die zijn helaas uh, heen gegaan door de uh, politie. En uh, niet zozeer een familie, maar kennis zijn. Hoe kijkt u vanuit Nederland naar de ontwikkelingen in het land? Uh, ja, met gemengde gevoelens. We zijn ontzettend blij uh, dat zo'n kleine land... eigenlijk een voorbeeld uh, voor uh, al de derde wereldlanden, met name de Arabische landen. Ik praat over de Arabische landen. Niemand, werkelijk niemand had verwacht... dat zo'n dictator van 23 jaar repressie... die zou vluchten als je rat... En helaas hebben ze de, het land geplunderd. Het is niet alleen zijn vrouw. Hij vluchtte met vier helikopters vol met koffers en geld. en uh, God weet uh, wat hij heeft meegenomen. De, alleen die, die schatkist is een beetje leeg. Maar Tunesië is, uh, uh, is te herstellen. En we zijn rijk genoeg om ons land weer op uh, het gereel te zetten. Ik, ik ben positief. Ik ben absoluut positief. En het is een revolutie waar... Het is het begin misschien voor de Arabische wereld om alleen. Jij blieft hier naast ons, Algerije eh, eh, aan de andere kant. En daar, onze angst is dat die landen, met behulp misschien van eh, het Westen, dat ze die revolutie gaan terpodieren. Maar al uh, die teenager, die zijn uh, wij. Uh, ze weten precies wat, wat, wat is gaande en ze, ze laten niet gelden. Ze hebben er een, een, een prijs voor betaald. En het gaat door. En uh, ten goede, dat kan ik u garanderen. Maar in andere landen in de regio wordt ook uh, gevreesd voor vergelijkbare rellen om daar ook revoluties te ontketenen. Onder andere in Egypte heeft een, een man zichzelf ook in de brand gestoken, zoals het ook in Tunesië begon. Denkt u, ja. denkt u dat er steeds meer revoluties, dat er eigenlijk een, een grote revolutie aankomt? Als je het aan mij vraagt, en als ik een uh, beetje de politieke situatie van de Arabische wereld, ik zie Egypte en Jemen op, de, op de weg. Algerije is een heel andere structuur. Algerije is rijk, Libië is rijk. Ze kunnen de, hun volk wel een beetje uh, kopen met geld. Maar ik zie wel, uh, Egypte echt uh, uh, op weg naar een, uh, een, uh, hetzelfde uh, lot als Tunesië en Jemen. Dat is nu eigenlijk wat is. Ook een beetje gaande, omdat in Algerije waren gisteren vier mensen die hebben zichzelf in brand gestoken, maar de situatie is nog uh, uh, statu quo eigenlijk stabiel. In Egypte is een panhoop een protest overal. En Egypte is niet zo stabiel... ...zoals het lijkt. Er is wel iets meer structuur in het parlement en zo... Maar het, ...en ook oh, iets meer uh, politieke partijen... ...die daar binnen Egypte... ...maar ze zien Tunesië... ...zo'n kleine land waar vroeger wij als Tunesië... We keken hier naar Egypte met de cultuur en uh, uh, alles. En uh, nu zijn die mensen zijn wakker om van, uh, op weg uh, uh, naar de revolutie van Tunesië eigenlijk. En Yemen ook. Yemen is ook heel wanker. We krijgen spannende tijden. Tot slot, als er zometeen verkiezingen zijn, vliegt u naar Tunesië om te stemmen? Ja, absoluut. Ja, of, of hier bij de ambassade in ieder geval. Of ik ga uh, graag naar Tunesië. Ik, zou, ik wil het heel graag meemaken, de eerste verkiezing. Een moment om naar uit te kijken. Dank u wel, oh, Mar ja. Mar Marzouk ja. Lehiba van de Tunesische vereniging Haarlem. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. Het is twee voor half vier en zometeen gaan we naar ons satirische nieuwsoverzicht van De Speld. Het Nieuwsminuutje. Maar eerst het laatste nieuws uit de nacht met Jo van Egmond. Ja. Hoi, Hoi. goedenavond, goedemorgen. Uh, we beginnen met Zeeland in uh, Kwadendamme. Daar is zijn vanochtend 100 duiven omgekomen. Het zit zo, hun hok, waar ze allemaal of course, in zaten... Uh, stond aan de Zwaakse dijk en dat stond in de Hens. De brandweer wist aan grenzende boerderij nog uh, voor schade te behoeden. Dus dat is helemaal goed gekomen daar. Maar de vogels, die eigendom waren van een uh, dui, uh, duivenmelker... Ja, die waren dus helaas niet meer te redden en zijn omgekomen bij de brand. Verder um, gaan we uh, naar Amerika. Daar is in Philadelphia een, uh, een best wel behoorlijke explosie. Heeft, er, heeft daar zojuist plaatsgevonden. Uh, 8.30 pm lokale tijd. Het is gebeurd in een best wel een bewoonde straat. Het is, gaat om de Distance Street. Vlakbij de Toursdale Avenue. Er zijn 2000 mensen geëvacueerd. omdat er ook een behoorlijke gas lucht uh, daar momenteel is. Zover bekend zijn er geen gewonden bijgevallen en is er ook nog geen schade. Maar dat is daar nog wel even heftig. En tot zover. Het nieuwsminuutje. Het laatste nieuws heet Van der Naald. En Van der Naald gaan we naar De Speld, ons satirische journaal. Straks, na de leader, globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Een goede nacht, welkom bij opnieuw een aflevering van Globaal Nieuws. En we beginnen vannacht met een huishoudelijke mededeling. Wanneer je de plooien strijkt, is het verstandig een stukje karton onder de stof te leggen... zodat er niet per ongeluk een afdruk van het strijkeizer achterblijft. Ja, en deze huishoudelijke mededeling is ingestuurd door onze eindredacteur Martin Blankenstein. Goed, we gaan verder met het nieuws. Premier Rutte is erin geslaagd een meerderheid te vinden voor een Afghanistan-missie. De premier kan rekenen op steun van de PVV na een opvallende concessie. Een trainingsmissie voor Animal Cops. De Afghaanse president Karzai is enthousiast. Hij bevestigt de moeilijkheden die Afghanistan ondervindt... bij de handhaving op het gebied van dierenrechten. We doen ons best, maar we missen gewoon de mankracht en kennis op dit gebied. We hopen dat meer landen Animal Cops zullen sturen. Ook het CDA is voorstander van de dierenmissie. CDA-vicepremier Maxime Verhagen. Als je ziet dat mensen hun geit verwaarlozen... omdat ze eerst hun kapot gebombardeerde huizen moeten repareren... dan kun je als Westersland niet je ogen sluiten. En er ligt hier dus ook een morele taak voor ons. En dan, de lucht in Nederland is zwanger van de Provinciale Statenverkiezingen. Op de werkvloer, de sportschool en de supermarkt... overal gonst het van wat nu al de democratische winterhit lijkt. Volgens politiek trendwatcher Boris Kamminga van bureau Your Vote... is het natuurlijk entertainment, maar het gaat ook ergens over. Dit komt volgens Kamminga omdat men via de Provinciale Statenverkiezingen... gedeputeerden kiest die op hun beurt weer Eerste Kamerleden kiezen... die dan op wetsvoorstellen mogen stemmen... die door de Tweede Kamer al zijn goedgekeurd. Daarmee zit de kiezer dus bovenop de hitte van het politieke vuur in Den Haag. Dat spreekt de jongeren enorm aan, aldus Kamminga. En dan in Hilversum is gisteren een opname van het tv-programma 2 voor 12 verstoord door spreekkoren. Een groep van 20 mensen op de publieke tribune begon halverwege de aflevering met het skanderen van kwetsende leuzen in de richting van de kandidaten. Ook zouden er aanstekers naar het decor gegooid zijn. Na 20 minuten werd besloten de opname van het VARA-programma te staken.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 En een van hen zit hier aan tafel, Joris Waterland. Welkom. Ja, meneer Waterland, om met u te beginnen. U kijkt uh, elke zondagavond niet naar Boer Zoekt Vrouw. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, om, uh, om kwart over acht ga ik eerst even wandelen met de hond. Mm -hmm. uh, dan is het programma nog niet begonnen, maar dan uh, op die manier ontvlucht ik alvast de woonkamer. En uh, de rest van de avond kom ik door met het spelen van Gansenbord. Maar met wie speelt u dan Gansenbord? Want ik neem aan dat uw vrienden en familie daar niet voor te poren zijn. Ja, ja dat, dat is de laatste weken inderdaad ja, wel moeilijk. Uh, maar het is een misvatting dat je uh, meerdere mensen nodig hebt om ganzenbord te spelen. Dat is ook weer waar. Um, nu hoorde ik dat u uh, helemaal ja, niets heeft met authenticiteit. Terwijl het programma toch bekend staat om zijn authenticiteit. Um, wat, is er, wat is de oorzaak dat u daar niets mee heeft? Ja, ja, in mijn jeugd binnen het gezin zijn er inderdaad vervelende dingen gebeurd... die met authenticiteit te maken hebben. Interessant. Uh, kunt u ja. daar iets meer over vertellen? Nou, ik, ik wil er niet te gedetailleerd op ingaan... maar laat ik het erop houden dat um, mijn vader een heel authentiek persoon was. Oké, okay. dus u mist als het ware een soort menselijkheid en empathisch vermogen? Ja, ja, zeker. Ik heb gewoon helemaal niks met dat hele humane aspect. Ik hou absoluut niet van gewone mensen... Uh, ook Oud-Hollandse gezelligheid en knusheid. Dat vind ik gewoon heel irritant om te zien. Oké. Okay. Um, nu is in de aflevering van afgelopen zondag Sonja afgevallen bij Boer Marcel. Ja. Had u dat verwacht? Nou, ik heb de aflevering natuurlijk niet gezien, dus ja. Nee, maar zes andere mensen in Nederland ook niet. Maar u zult het ongetwijfeld hebben meegekregen. Inderdaad, en ja... Ik, ik moet zeggen dat de afwijzing van Sonja mij eigenlijk totaal niet verraste. Ik denk dat het voor Boer Marcel ook duidelijk was... dat Sonja niet bepaald hard to get speelde. Uh, bovendien leeft haar ex nog. En zoals we weten uh, is Marcel juist op zoek naar een leuke spontane weduwe. Uh, ik vond het overigens wel weer fair dat hij meteen duidelijk was in zijn afwijzing. Want hoe langer je wacht, hoe pijnlijker het wordt natuurlijk. Ja, dat is inderdaad de ervaring. Nou, we zullen afwachten hoe het verder gaat. Maar uh, goed, u kijkt dus niet. Nee. Nou, in elk geval mooi dat we een keer een inkijkje hebben gehad... in het leven van iemand aan wie deze volksobsessie totaal voorbij gaat. Dank voor dit gesprek. De volgende aflevering van Boer Vrouw is aanstaande zondag. U gaat weer niet kijken? Nee. Gezellig. Goed, tot zover. We gaan afsluiten. We zijn nog gebeld door mevrouw Van Klaveren uit Makkum. En zij liet nog weten dat je het strijkijzer beter rechtop kunt zetten... dan op een metalen rekje. Metaal onttrekt namelijk de warmte een stuk sneller aan je strijkijzer. Nog een nacht. Zet jij je eigenlijk altijd recht, Erik? Ik, uh, <laughs> ik laat mijn uh, kleren strijken. Kijk, en dat, uh, zo leren we nog wat over elkaar zo midden in de nacht. Het is zes minuten over half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En bij ons in de studio zit Jeroma Arnold, onze artiest van deze nacht. Uh, jij hebt in 2008 uh, je debuut-EP Hide a Smile uitgebracht. Uh, ben je voor nu volop met nieuwe muziek bezig? Dat uh, ben ik zeker. Ik uh, ben aan het schrijven voor een, uh, voor een eerste langspeler dan. En uh, uh, dan gaan we binnenkort beginnen met, uh, met het opnemen van die uh, nummers. Want hoe is het gegaan met, het, met die EP? Is dat uh, goed ontvangen? Hij is uh, zeer goed ontvangen door de mensen die hem hebben ontvangen. Oké, okay. is hij überhaupt ontvangen door, door mensen? Ja, ja nee, dat, <laughs> dat sowieso. Ja. nee, ik had, een, ik had een hele leuke release party en daar was uh, al gelijk een heel groot gedeelte van de cd's... Uh, bijna iedereen die daar is gekomen... die. Uh, had al een, een kopie gekocht, dus dat was toen al een heel goed begin. Ik heb, uh... maar ja, het is natuurlijk daarna in de tijd die daarna volgt en bij optredens verkoop je natuurlijk wel uh, wel platen, maar uh, ja, als je nog geen, uh, geen Airplay hebt of wat dan ook, dan is dat gewoon altijd nog wat meer een soort netwerk ding ja. dan uh, dan iets anders. Fijn dat wij daar nu bij deze aan kunnen bijdragen. Zeker. Uh, zeker. Uh, hoe gaat je plaat klinken, je nieuwe uh, heel, heel mooi. Uh, en, en heel gevoelig. Ik zou het niet anders zeggen. Als ik ja. heb ja. nog, nog nooit een artiest hier gehad. Die zei, nou, ik heb echt een slechte CD gemaakt. Nee, nee, daarom. Dus uh, ik, ik zal het, niet de eerste zijn. Huh? Het gebeurt wel. Uh, John Mayer heeft wel bij zijn vierde album gezegd... dat hij eigen, eigenlijk de, zijn derde beter vond. Dus Dat nou, oh, ja, is de vierde? Battle Studies. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens, ja. Maar goed, dat is, dat is verder een dwaalspoor. Uh, ben, je, ben je vaak te zien in het land? Speel je vaak? Ik uh, heb Het afgelopen half jaar heb ik, uh, heb ik uh, iets minder gedaan. Omdat ik me dus een beetje had teruggetrokken om uh, te schrijven. Maar uh, um, ik uh, ben van plan om daar uh, zeer veel verandering in te gaan brengen. Natuurlijk. Dus uh, eigenlijk wordt uh, 2011 het jaar van jouw doorbraak? Um, 2011, 2012 is, uh, is de bedoeling. Uh, ik weet niet of het realistisch is om die platen dit jaar nog uit te gooien. En dan moet je natuurlijk kijken hoe je hem uh, gepromoot krijgt. Duurt dat zo lang? Um, ja, echt verschrikkelijk lang. Oh. Ja, bedoel, het is nu pas januari en dat je nu al zegt dat het niet meer realistisch is om dit jaar nog. Nee, het, het ligt eraan. Kijk, je kan natuurlijk een, een plaatje in principe in een week opnemen. En dan uh, ga je nog kijken van uh, wat voor fluitjes en viooltjes wil ik erbij. En daar kun je natuurlijk zo langdradig in zijn als je zelf wilt. En uh, als mijn producer me niet op de vingers tikt. Ik heb nou uh, ik heb, uh, mijn EP zelf geproduceerd en ik heb nou uh, iemand gevraagd om met me samen te werken. Om het dus uh, een beetje op te laten schieten inderdaad. Maar dan moet je altijd nog kijken hoe je hem, hoe je hem het best aan de man kan brengen. Of ik dat zelf ga doen, of op een label, of uh, wie me wil hebben, dat soort dingetjes. Oké. Okay. Nou, je gaat zo meteen uh, je laatste nummer hier voor ons spelen. Klopt. Um, als er nou mensen thuis zijn die uh, helemaal geenthousiasmeerd ge zijn door jouw muziek, waar kunnen ze dan meer over jou te weten komen? Het handigste is uh, naar het punt NL, dat is uh, Jeroema, j e r u m anl en dan uh, staan daar heel gezellig linkjes naar Twitter Facebook. En dan uh, als je daar, dat is tegenwoordig het handigst. En dan kun je gewoon mijn tweets volgen als ik ergens speel. Dan uh, weet je net uh, ja, als moet, eerst. Je moet wel wat vaker twitteren, want je laatste tweet was van november. <laughs> zag ik. Klopt, maar dat, uh, dat komt omdat ik op een gegeven moment een aversie heb ontwikkeld. Tegen ik poets nu mijn tanden en, uh, en dat soort dingen. Dus, ah ja. uh, maar ik, ik beloof beterschap bij deze. Er, komen, er komen wel eens leuke Twitterberichtjes binnen. Want uh, Aurora schrijft zojuist fijne muziek op zo'n warme avond... als deze in het verre Nicaragua. Dus, uh, Nicaragua? Ik wou ja. al zeggen, hier is, het niet, ja, zo nee, hier is het niet zo warm. Maar uh, er wordt dus over de hele wereld geluisterd naar Radio 1. Dat is natuurlijk Dank, leuk om Dank je wel, dat is leuk om te hoor. Ja, zeker. Ik zou zeggen, ga zitten voor je laatste nummer. Ja. En uh, dan zeg ik nog één keer dat de mensen thuis... Uh, ook kunnen kijken naar het optreden van Joruma Arnold... op www.radio1.nl. Daar heeft u een webcamknopje... En dan kunt u live meekijken. Hoe, hoe heet het laatste nummer? Dat heet. Um... Goh, ik ben helemaal in de war. Ik zit nou te denken, mijn haar zit niet goed. Het nee, um, ziet er prachtig het, uh, uit. Dit nummer is een, een nieuw nummer. En het heet. Um... Zie, je, ik ben echt in de war. Even de eerste tonen, dan weet ik het. Het heet Love in Summertime. Ah. En het gaat over als je je vriendinnetje heel lang niet meer gaat zien. Nou, daar <lacht> kan ik over meepraten. <lacht> voor jou zit het ver weg. Dank je wel. shades of gold Now that times are getting harder you're afraid I'll go Claiming things you don't know Jeruma Arnold your love in summertime en voor meer informatie over Jeruma Arnold kunt u op www.jeruma Ik zeg het maar even met de u voor de spelling.nl kijken. Pluk de nacht. Ja, het is tijd uh, voor onze radiorubriek Pluk de Nacht. Uh, elke week bellen we met uh, verschillende nachtberoepen. Wie is er nog wakker uh, en aan het werk? We namen bijvoorbeeld al een kijkje bij de kraamafdeling, de brandweerkazerne en bij de nachtbakers van de Kustwacht. En deze week gaan we naar de haven van Rotterdam. In de centrale meldkamer zit uh, de centrale meldkamer havenmeester, daar zit uh, meneer Zwaans. Goedenacht, meneer Zwaans. Goedenavond. Uh, hoe heeft u het vannacht? Is het druk? Nou, gewoon. Zoals gewoonlijk. En, en wat doet u dan uh, zo'n zo nacht? Uh, wij wachten... Ja, we zijn een uh, havencoördinatiecentrum. We wachten op uh, werk van klanten. We zorgen coördinatie van scheepvaart, uh, Zowel zeeschepen in, in de haven, uit de haven. Wat er allemaal in komt. En uh, verhalend van de ene haven naar de andere haven. Het gaat uh, scheepvaart gewoon 24 uur per dag door in Rotterdam? 24 uur per dag door. Want wat voor schepen komen er dan zo rond de kwart voor vier s'nachts binnen? Alle soorten. Binnenvaart, zeeschepen, tankers, alles. Oké, okay. en maakt u ook wel eens opmerkelijke dingen mee met die boten? Zoals? Nou ja, ik weet niet, misschien uh, dat er een keer een ongelukje gebeurt? Nou uh... ja, dat ligt aan, uh, aan de situatie. Uh, als er wind is, dan breekt er wel eens eentje los. Uh, zulke dingen, ja. En wat moet u dan doen? Dan gaan we coördineren. Dan gaan we de sleepdiensten bellen. De roeiers uh, voor de schepen weer vast te maken. Dus dat wordt dan allemaal geregeld. U houdt de boel in de gaten, maar u zit wel gewoon lekker warm binnen. Wij zitten warm binnen. Ja. Is s'nachts werken leuker dan overdag? Uh, Vindt u? Ik vind overdag leuker, ja. Maar heeft u dan een, een, een ploegendienst? Dat u de ene keer overdag en de andere keer s'nachts werkt? Of werkt ja, we op... hebben een ploegendienst, ja. En... We werken van s ochtends uh, 6 tot 2, van 2 tot 10 en uh, van 2 tot uh, 6 weer. En uh, uh, tot een het moeten nog? Tot uh, zes. Ah, nou ja, dat, uh, dat is volgens mij nog wel goed te doen. Uh, nog uh, die ruim twee uurtjes, toch? Jawel, wel. En wordt er nooit slaperig, zoals nachts? Jawel, tegen een uur of vier. Ja, wij, wij hebben hier in de radio studio nee, nee. Hebben we altijd de, de half vier dip. <laughs> dat we half vier hebben we altijd even een weg teken, maar dat, Ja, wij ja, hier ook zoiets. Ja, heeft u dan wel eens dat er een bootje voorbij is gevaren zonder dat u het gemerkt heeft? Nee. Radenposten en, uh, en uh, patrouillevaartuigen die dat allemaal zien. Oh, dan gaan de alarmbellen af. Daarom. Nou, gelukkig. Nou. Uh, dank u wel. We wensen u nog heel veel uh, succes met werken... tot zes uh, uur vannacht. En uh, nou, ja, blijf, blijf gewoon luisteren naar Radio 1, zou ik zeggen. Oké, okay, dank u wel. Oké, okay, dank u wel, meneer Zwaans. Dank u wel, dank meneer wel. Zwaans, vanuit de centrale okay. meldkamer Havenmeester. En uh, heeft u thuis uh, de luisteraar nou zelf... een, een interessant nachtberoep ja. thuis op het werk natuurlijk. Ja, oh ja, daar zit u nu op het werk natuurlijk. Zit u nu eh, in een interessant nachtberoep, eh, bel dan vooral even naar onze redactie. Dat kan op 0800-1121. Of u kunt ook een mailtje naar ons sturen, dat is redactie steeds En wie weet zit u dan volgende week in... Pluk de Nacht. En inmiddels is het 13 minuten voor vier. Het personeel van het Albert Heijn Distributiecentrum staakte nog geen maand geleden voor een nieuwe CAO. En die kregen ze ook. Maar nu hebben ze weer iets nieuws om ontevreden over te zijn. De werkdruk is te hoog en er is te weinig respect. Daarom werd er vrijdag een petitie aangeboden aan de directie. Ramirez Paco is werknemer bij het distributiecentrum in Zandam en hij was een van de mensen die de petitie aanbood. Goedenacht. Ja, hallo, goeiedag. U heeft uh, net weer een nieuwe, nieuwe CEO en nu is het weer niet goed. Wat is er mis in het distributiecentrum? Nou, het is niet uh, nieuw. Uh, dit speelt, uh, ruim voor het CO uh, speelde dit. Alleen toen het CO dat, is, dat is, uh, dit op een uh, zijspoor gezet Wat speelt is dat de werkdruk onder de uh, uh, medewerkers in het distributiecentrum uh, uh, ja, gevaarlijk hoog wordt. Uh, jobs worden gedwongen om aantallen dozen te, uh, te stapelen die gewoon niet meer verantwoordelijk is. Uh, het zijn vooral uh, jonge jongens die binnenkomen. Nou ja, de, ze worden uh, als uitzondkracht binnengehaald. Die jongens hebben geen enkel vooruitzicht. Ze, ze moeten alleen maar uh, stapelen. Nou ja, dat uh, kunnen ze dan drie jaar doen. Drie keer een jaar contract en dan liggen ze eruit. Ja. En als je kijkt hoeveel kilo's die jongens over hun rug uh, getild krijgen... ...ja, dat, uh, dat is gewoon niet meer te doen. Het is gevaarlijk, zegt u? Het, het wordt uh, steeds gevaarlijker. De jongens die krijgen, die, ja, die willen een centje verdienen, daar komen ze voor. Uh, ze krijgen, als ze boven bepaalde normen komen, krijgen ze toeslagen. Dus die jongens, daar gaan ook kleppen voor, die gaan uh, voor die dozen, ja, die jongens die willen toeslagen verdienen. En dat uh, voor de vaste medewerkers betekent dat, dat, dat uh, ja, je bent meer bezig om te kijken of je nog, uh, nog wel veilig staat dan uh, met je eigen werkzaamheden. Dus het is gevaarlijk een hoge werkdruk, maar er is ook gebrek aan respect. Wat bedoelt u ja. daarmee? Nou ja, de manier waarop leidinggevenden met mensen omgaan, uh, uh, is begrijpelijk, uh, aan de ene kant is begrijpelijk, uh, leidinggevenden die krijgen uh, tasjes opgesteld, uh, die moeten ze halen, anders uh, ja, functioneren ze niet en dan uh, kunnen ze ook vertrekken. Uh, voorbeelden ervan, uh, jongens die uh, zich ziek melden, uh, nou ja, ze worden overgehaald om uh, geen ziektedagen te schrijven, maar uh, snipperdagen op te nemen. Uh, ja, moeten moet omlaag. Uh, de manier waarop mensen aangesproken worden, dat is bij de beesten af. Dat is niet normaal. Heeft u daar een voorbeeld van? Een uh, voorbeeld, ja, overwerk bijvoorbeeld. Nee, maar hoe maar die... ze aangesproken worden? Wat wordt er ah, ja. gezegd? Uh, het gaat erom van, uh, je hebt maar, uh, als iemand uh, wat lang moet blijven, want hij kan niet om wat voor reden dan ook, dan is het, ja, uh, je denkt alleen aan je En uh, Als je niet bevalt, wat doe je hier nog? Uh, Rob, even lekker op, ga even op werk zoeken. Mm -hmm. Dat soort dingen. Als je een, uh, uh, je vrouw naar de dokter moet, ja, dat, dat is niet belangrijk. Het werk gaat voor. Uh, waar ben je nou? Ben je voor je werk of, of, of, of waar ben je mee bezig? Allemaal van dat soort dingen. Ja. Goed, dat is de, de situatie. En uh, u heeft uh, met andere medewerkers vrijdag een, een petitie overhandigd. Ja. Dat was dus op vrijdag, uh, één dag na het over, overlijden van Albert Heijn. Dat is een, een beetje een vreemde timing, dacht ik. Ja, mij. het is ook voor ons moeilijk geweest. We hebben er uh, goed over nagedacht, we uh, het wel doorzetten? Uh, wat voor ons de drukkel is geweest, zoals ik al zei, uh, dit speelt al la uh, lang voor de CAO's, dus uh, we hadden uh, handtekeningen verzameld. Uh, ja, uh, we moesten wat doen. Aan de andere kant, Albert Heijn zelf hebben het werk gewoon door laten gaan, er is geen minuut stilte of wat in acht genomen, uh, distributies zijn er dus gewoon doorgegaan. Mm -hmm. uh, wat wij gedaan hebben is, uh, voordat wij die petitie aangeboden hebben, wel een minuut uh, stilte in acht genomen. Uh, daarnaast hebben we uh, de pers was uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Die hebben wij uh, afgezegd. We hebben gezegd: van jongens, uh, gezien de omstandigheden, uh, wordt het, uh, gaan we het eventjes uh, wat anders doen. Dus ja, wij denken dat uh, wij van onze kant nog uh, hebben we laten zien uh, uh, dat wij er wel mee zaten. Ja. Denkt, u, denkt u dat de Albert Heijn nog naar u luistert? Want u heeft ook al net uh, gestaakt voor een nieuw CAO. Misschien zijn ze dan een beetje zat daar. Nou, ik denk uh, dat het andersom is. Uh, ze hebben nu gezien dat, dat, uh, dat uh, wij dus in staat zijn om de jongens uh, te mobiliseren. dat wij als één blok uh, achter onze besluiten staan. Mm -hmm. Kunnen... Dus ik denk dat de heren daar wel uh, een beetje van geschrokken zijn. Kunnen we nog wel meer regelen, denkt u? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. De, de actiebereidheid is in ieder geval nog uh, heel hoog op de vloer. Oké, okay. nou dank u wel uh, voor, uw, voor uw tijd, uh, zo diep in de nacht. Ja, okay. uh, Ramirez Paco, werknemer bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. En wij gaan uh, nog maar even lekker muziek draaien. Maar zometeen uh, kunt u gewoon blijven luisteren, want dan gaan wij naar onze radiocolumnist Diederik van Zessen. Die maakt zich zorgen over het, uh, het rookbeleid. De, hij heeft het er niet zo op. Nee, lekker doorroken in de kroeg. <laughs> Jij rookt nog niet, hè Cas? Ik rook niet. En mij nee. nee. ook niet in de koek. En de koeksen ook niet, volgens mij. with people at the seams, but you still read. I must admit, I don't believe in it, but I see how you get sucked in. The Cooks shine on, hierbij nog steeds wakker Nederland op Radio 1. We gaan alweer in de laatste vijf minuten in van dit programma. En onze columnist Diederik van Zessen heeft het niet zo op roken. Dan zou je zeggen dat het voor hem een mooie dag is geweest. Toch niet? U moet weten, ik ga graag naar een popconcert. Sterker nog, het bezoeken van een optreden is een van mijn grootste hobby's. Eigenlijk gaat er geen week voorbij dat ik niet sta te kijken bij het optreden van een band. Afgelopen weekend was ik bijvoorbeeld nog voor het Eurosonic Festival in Groningen. Nu hoor ik u denken, waarom moet ik dit weten? Wel nu, het heeft iets te maken met de volgende uitspraak van onze minister van Volksgezondheid, Schippers, 3 november 2010. Deze maatregel is, in mijn opinie, echt voor iedereen wat wil. Als jij niet wil roken, kun je gewoon naar heel veel cafés en hoe andere horeca geledigdheden gaan waar het nog steeds niet mag of waar een aparte rookruimte is. En voor die kleine cafeetjes die echt geen gelegenheid hebben... om een aparte rookruimte te maken, voor die cafetjes zeggen... we mag de eigenaar, want hij heeft ook geen werknemers in dienst... zelf bepalen of er gerookt wordt. Buiten aan de gevel timmert hij een bordje. Hier wordt wel gerookt of hier wordt niet gerookt. Ja, Dat lijkt mij voor iedereen heel helder. Dat klinkt als een logisch verhaal. Mevrouw Schippers verkoopt het gedeeltelijk opheffen van het rookverbod zo... dat het klinkt alsof het een win-win situatie betreft. Rokers kunnen naar rokerscafés, ondernemers verdienen meer... en niet-rokers kunnen naar niet-rokerscafés. Maar wacht even. Dat klopt natuurlijk niet. Sinds Schippers deze uitspraak deed, is het hek namelijk van de Dam. Het was te verwachten, maar u en ik hebben al gemerkt... dat er inmiddels overal gerookt wordt. Niet alleen in niet-rokerscafés, maar ook in discotheken en... poppodia. Let op. Hier komt de clue van deze column. 1 op de 30 mensen heeft astma. Nog eens 1 op de 20 mensen heeft andere kwaaltjes, zoals bijvoorbeeld oogaandoeningen. Dat betekent dat deze mensen dus, om gezondheidsredenen, niet in sigarettenrook kunnen staan. Stel nu, dat zij net zo van concerten houden als ik. Wat moeten ze dan? Dan maar niet gaan? Nee, mevrouw Schippers heeft het probleem onderschat. Met de huidige regelgeving sluiten we een bepaalde groep van de bevolking volledig uit... Vandaar dat Sabine Uitslag, die trouwens zelf ook in een band speelt... met de volgende vraag kwam vandaag. Hoe kan het zijn dat meer dan de helft van de horeca... dus blijkbaar de asbakker weer op tafel heeft staan... maar dat er nog geen horeca voor de rechter is gedaagd? Mijn vraag is dan ook aan de minister, is de aanwijzing duidelijk? Het zal mij benieuwen of het wat uitmaakt. Ik ben benieuwd of ik met dit halfslachtige anti-rookbeleid... ooit bij een rookvrij concert zal staan. Voor mijn neefje met astma, maar ook voor mezelf. Want, lieve luisteraars... Van mee roken krijg je kanker. Zo, dat is dan ook weer duidelijk. Hier in de studio wordt trouwens niet gerookt, voor de duidelijkheid. Nee, gelukkig niet, zeg. Nee, we nee, eh, hebben een, een rookvrije werkplek. Geniet jij er ook altijd zo van, Bas? Jan? Oh, man. <laughs> ik, rook, Deze... ik, rook je, ik rook je al aankomen, moet ik zeggen. Ja, ja, maken. <laughs> het nachtegaal hier uh, in de studio aangeschoven... van nu al wakker Nederland, straks na het nieuws. Van vier uur zijn jullie weer uh, twee uur lang aan de beurt op Radio 1. En wat hebben jullie allemaal? Nou goed, jullie hebben het over roken. Wij hebben het over echt serieuze zaken, zoals cocaïne. Um, want Ook niet goed voor je? Het staat, nee, nee, het stond namelijk in de nieuwe revue. Uh, zo komen we eraan. Maar we gaan het er toch even over hebben. Want het is wel een heftig verhaal. Je blijkt gewoon best wel goed cocaïne te kunnen krijgen... in Amsterdamse taxis. Dat is toch niet om mensen op een idee te brengen... maar omdat daar misschien maar eens wat aan moet gebeuren. Want het is toch wel de, de zoveelste stap in de uh, criminaliteit... die er in en rond Amsterdamse taxis uh, voorkomt. Ehm... Um, de, ja, goed, daar gaan we dus even over bellen straks. Verder, uh, we gaan het uh, over twee zaken in Australië hebben. Uh, daar is namelijk de Australian Open, daar besteden we aandacht aan. En uh, het staat nog altijd deels onder water, Queensland. Um, uh, ja, goed, had je die overstroming natuurlijk de afgelopen paar weken. Uh, het water is inmiddels weer aan het zakken, maar het blijft wel toch redelijk ernstig. Uh, en we gaan het hebben over Feyenoord, want Feyenoord speelt... Um, nou, wat is het over uh, drie uur in een beetje? Nee, twee uur in een beetje... Uh... Ik, ik ben nog wel 14 voetbal, uur. Een beetje. Ik wou zeggen, het begint uur. om 9 uur, maar het ja. is uh, 9 ja. uur s'avonds, denk ik. Een beetje een jetlag weer. Uh... Ik, ik weet niks van voetbal. Ze nee. spelen straks. Laten we straks spreken. Zitten hier drie man aan tafel en we kunnen geen zinnig woord over voetbal uitbrengen? Nee te opvallend. opvallend. opvallend. Goed, ja. over, uh, over een paar uur dan, uh, wordt er een hele belangrijke voetbalwedstrijd gespeeld. Ja. Namelijk Feyenoord tegen Ajax. Okay. Uh, en, ja, het waren lastige oh, nee. tijden voor Feyenoord. Dus daar gaan we ook even aandacht aan besteden. Okay. Ja, klinkt Klink. goed. Blijf luisteren dus na vier en na nu al wakker Nederland. En wij lezen ons nog even in op het, uh, het voetbalvraagstuk. Uh, Dat yes, ja, kan precies. geen kwaad geloof ik. Nee, ja? Dat, uh, kan geen kwaad. Het kan ook geen kwaad om volgende week weer te luisteren... naar nog steeds wakker Nederland tussen 2 en 4. We hebben dan in, in ieder geval de kernkoppen te gast. Dat is een, uh, een hiphopgroep uit Den Haag. En zij nemen ook zangeres Kim Horweg mee, die uh, in hun nieuwste clip meezingt. Dus dat is zeker iets om uh, voor te luisteren volgende week. Ja, vier rappers hier in de studio. Ik ben benieuwd of dat gaat passen. Maar uh, we gaan er een mouw aan naaien, denk ik. We hè? gaan er een mouw uh, aan naaien en, uh, en uh, we gaan kijken of het gaat lukken. Maar het lukt vast en uh, sowieso spannend. Dus luister volgende week weer. Fijne avond. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch.